Vijf uur, het NOS-journaal, Liselotte Thomassen. Wereldleiders brengen kerstgroet, Lekke kerstrede koningin Beatrix strafbaar... en dodental Rusland door kou loopt op. <tot>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 In Haren in Noord-Brabant heeft een stel een aantal inbrekers verjaagd. De 86-jarige man en zijn vrouw van 82 raakten daarbij lichtgewond aan het gezicht. De twee waren boven toen ze geluid hoorden in de woonkwamer. Het paar ging daarop naar beneden en kwam oog in oog te staan met drie of vier mannen. Na wat klappen over en weer kozen de inbrekers het hazenpad. Het is niet duidelijk of er iets is gestolen.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 Het is bijna zes minuten over vijf. Zo laten we horen wat wereldleiders u zoal toewensen op deze eerste kerstdag. Maar eerst Egypte. Want over een krap een uur wordt de uitkomst verwacht van het referendum in Egypte. De inzet is een nieuwe grondwet. Mensen konden daar ja of nee tegen zeggen. Tegenstanders zeggen dat de grondwet te islamitisch is. Daar gaat het debat over. Rut van der Wallen is correspondent van de Belgische VRT in Cairo in Egypte. Goedemiddag Rut. Goedemiddag. Merk je daar iets van van spanning voor de uitslag? Wel, in de straat merk ik niet zoveel spanning. Voor de meeste mensen is de tijd gestreden, want er zijn al onofficiële uitslagen gekomen. En die zeiden dat uh, een totaal van 64% van de uh, kiesrecht, kiesrechtigen uh, ja heeft gestemd voor die grondwet. Dus, uh, dus de meeste mensen verwachten niet dat er nog veel verandering zal inkomen. En 64% zegt ja, maar het zijn lang niet alle Egyptenaren die zijn opgekomen hè, voor dit referendum. Ja, klopt, er was een hele lage opkomst, zo'n 30 procent. En als je een klein rekensommetje maakt, dat betekent uh, als 65% ja zegt, dat in totaal slechts 20% van de kiesrechtigen ja heeft gezegd tegen die grondwet. Dus uh, zo'n grote overwinning voor de ja-stemmers is dat eigenlijk niet. Nee, vanuit de regering kwam vanmiddag de oproep uh, tot stabiliteit. Wat denk je? Zal deze uitslag dat teweeg brengen? Meer stabiliteit? Wel, ik denk dat deze uitslag vooral een grote verdeling tussen de bevolking zal teweegbrengen. Uh, we hebben al gezien dat er, verschillende, uh, dat er al strijd is uitgebroken tussen oppositie en moslimbroeders. De ja en de nee-stemmers die, uh, uh, die elkaar in de haren vlogen, letterlijk zelfs, tijdens verschillende betogingen. Uh, dus ik vrees dat die uh, grondwet niet echt voor stabiliteit zal zorgen. En dat is een slechte, slecht nieuws in deze tijden van, uh, van uh, economische neergeving. Nee, in Egypte. Gisteren is het land nog door de kredietbeoordeling Standard en Poor's in de rating verlaagd. Dus dat betekent dat investeerders helemaal geen positieve boodschap kregen. Nee, nee, Egypte moest het ook vaak hebben van, van het toerisme. Dat is ook enorm teruggelopen. Nog steeds? Ja, Egypte is, uh, is, uh, is nu helemaal niet meer zo uh, druk bezocht door toeristen als, als voor de revolutie. En dat betekent dat ongeveer 40% van de bevolking die indirect van het toerisme leeft, het nu heel erg moeilijk heeft. En we hadden het net over uh, de oppositie. Hè? Die, die vinden dat die grondwet te islamitisch is. Als we nog even kijken naar die grondwet... wat, wat gaat er nu concreet veranderen voor de mensen? Waar krijgt de oppositie in, in hun ogen last van? Wel, uh, het probleem is dat, uh, dat die grondwet uh, eigenlijk uh, op een slechte manier is geschreven, waardoor er allerlei religiaten ge zijn en waardoor de rechten van minderheden niet echt uh, worden. Ver, uh, niet goed worden. Uh, verdedigd? Verdedigd, inderdaad, dat klopt. Uh, dus uh, er zitten hiëten. En ook een, een nieuwe uh, maatregel is dat de Ashar, uh, dat is de religieuze instelling die, die de islam vertegenwoordigt in het land, nu zijn inzet, die zijn, uh, zijn stem krijgt in de.. Uh, in, in de grond, niet in de grondwet, maar in de in de uitvoering daarvan. Dus dat betekent dat de dat de scheiding tussen kerk en staat, laten we maar zeggen, niet meer uh, bestaat. En wat, wat denk je? Legt de oppositie zich neer bij deze uitslag als hij eenmaal officieel is? Ja, nee, helemaal niet. De oppositie is nu al uh, druk bezig met fraude uh, aan te kaarten. Er zijn heel veel uh, fraudezaken en reguliere fouten gebeurd tijdens het stemproces van het referendum. De rechters die niet uh, kwamen opdagen in Stembureaus stembureaus die werden gesloten. Uh, mensen die helemaal rechters waren en de, en, de, en de taak van rechter uh, uitvoerden tijdens het referendum. Mensen die, werden, uh, die niet mochten stemmen. Uh, vrouwen, bijvoorbeeld christenen, die werden tegengehouden van, uh, van de stemmen. Uh, dus uh, de oppositie die gaat uh, in tegenaanval. Rut van der Wallen, dank voor jouw verslag vanuit Cairo. Misschien dat we later deze uitzending nog bij jou terugkomen. Even afhankelijk van uh, de uitslag, of hij dan officieel is of niet. Dank voor dit moment. Oh, okay. Graag gedaan. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog geen aangifte gedaan voor het lekken van de kersttoespraak. De RVD wil eerst weten wat er mis is gegaan. Dan.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 Dus het is een verschil van vijf nummers. Ja, hoe je dat normaal bouwt is dat je eigenlijk een heel lang ID ervan maakt. Voor misschien wel dertig tekens. Ja, en dan had ik het natuurlijk niet kunnen raden. En nu gebeurde dat dus wel. Over de juridische kant hiervan praat ik met internetjurist Arnoud Engelfried. Goedemiddag. Goedemiddag. Is zoiets strafbaar wat hij heeft gedaan als u dit verhaal zo hoort? Ja, waar de RVD natuurlijk mee schermt is computervredebreuk. Het binnendringen in een computersysteem uh, door een beveiliging te omzeilen... of, of willens en wetens ergens...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 zo aandacht voor de bouw van de Rotterdam. Dat is niet uh, de boot, maar het grootste gebouw van Europa, 160.000 vierkante meter. Dat straks. Er is opnieuw geen verkeersinformatie. Um, waarschijnlijk zitten de meeste mensen al aan tafel of uh, Dit lekker is het ergens NOS anders. Radio en kan ook, natuurlijk. Met Lucella Carasso deze eerste kerstdag. Ook dit jaar hebben weer honderdduizenden kinderen... een brief gestuurd naar de kerstman. Brieven uit de hele wereld komen uiteindelijk aan... in een piepklein postkantoortje op de Poolcirkel... in Lapland, noord finland Volgens de Finnen woont daar de kerstman. Nou, het is daar nu topdrukte, dat kunt u zich voorstellen. Alle kinderen krijgen namelijk een brief terug. Hoort u in een verslag van Martijn van de Wiel. Een brief uit Nederland is ook hier terechtgekomen... van Brechtje uit Beeldhoven... Dag lieve Santa Claus. Ik weet dat u al heel oud bent en dat zo'n wereldreis heel vermoeiend en erg ver is. Toch hoop ik dat u weer hier komt. Ik wens u goede reis en tot ziens. Veel liefs van mij, ook voor de rendieren, speciaal voor Rudolf met zijn mooie neus. En ze vraagt niet eens ergens om. No, yeah, sometimes it's like that. Het is een officieel filiaal van de Finse posterijen maar wel in een blokhut met open haard, pal op de Poolcirkel in Lapland... naast het houten huis waar de officiële kerstman kantoor houdt. En het personeel heeft geen postuniform aan, maar viel te sloffen en een puntmuts. Het tenue van de elfen, een soort grote kabouters, zijn de hulpjes van de kerstman. Alle brieven worden gelezen. En als het even kan, krijgt iedereen een well, antwoord. Vandaag heeft Elf Christina sorteerdienst. Ze is afkomstig uit Spanje. Ze wil hier alle brieven kunnen lezen. Every elf speaks almost five languages, so... En hier uh, kun je zien waar de brieven allemaal vandaan komen: zelfs uit Irak en uit Oeganda. En hier een brief die uh, heel Sumer is geadresseerd uit Singapore. En op de envelop staat alleen maar. Dear Santa from Victoria. En dat komt aan. Well, I don't know all the postmen from the world know that. Postbodes in de hele wereld lijken te weten wat ze met dit soort brieven moeten. I don't know how they know, but some kind they know. Het komt aan. We get everything here. Nog één van het stapeltje uit Nederland. Let's see. Oi, oh, this is a wish wishlist. Mathilde die heeft allemaal plaatjes van dingen die ze graag wil uit uh, speelgoed, uh, aanbiedingen geknipt. She is asking for this Pegasus part met coets. Met coets. <laughs> yes. Mandala designer. You know all the toys. Yeah, well, not all, but we are quite updated. Ze zijn goed op de hoogte van de speelgoedtrends. Is dat okay for Santa, just like this? no. Hij vindt het leuker als de kinderen wat meer vertellen. Now, for nine years I have been an elf. En ziet u iets veranderen? Of course, it depends of the situation of the world. Now, because of this crisis that we have, you can see it as well reflected in the letters. Ja, ja de hoor. Ook in de brieven aan de kerstman is de crisis Europe te zien. They are asking to have a work, for ja. example, adults even adults. Mensen vragen om een baan, zelfs volwassenen schrijven brieven. A lot of times we are crying here of the emotions. It's so nice. Dan zitten ze met de postelfen hier te huilen. I remember in children from Mexico dat asking, in Mexico dat om gezondheid asking vroeg. for health. Let's see this one. Ik wil een politiebureau van Lego. Een Super Mario 3D land. Hij vraagt veel. Well, it's good, of course. Dat mag, maar. Wat een verschil met arme landen. Daar zijn ze minder materialistisch. Gaat het u niet tegenstaan hoe inhalig de kinderen soms zijn, als u dit allemaal leest? Er kwam een keer een verlanglijst van 80 velletjes binnen. Aan twee kanten beschreven. Dat heeft de kerstman geantwoord. De kerstman heeft altijd wel een boodschap in zijn antwoordbrief. Ze moeten goed Samen delen en elkaar helpen. En de meeste kinderen zijn nu eenmaal behoeftig. Tachtig kantjes vol met wensen. Vanavond is de hele uitzending van Met het Oog op Morgen gewijd aan Finland. Dan is ook het hele reisverslag van Matthijs van der Wiel te horen. Met het interview met, ja, u gelooft het nauwelijks, denk ik, de Kerstman. Vanaf 11 uur vanavond op Radio 1. Het was een dag van toespraken, wensen, overdenkingen. In Nederland legde natuurlijk koningin Beatrix eh, de nadruk ergens op. Dit keer op het vertrouwen in Europa. In andere landen kwam vooral de crisis aan bod. Maar ook andere zaken. Paus Benedictus spreekt de hoop uit dat er vrede komt voor het Syrische volk. Het conflict spaart niemand, al dus de paus. Ook niet de ongewapende bevolking. Hij doet een oproep om het bloedvergieten te stoppen. De paus is voor de de paus hoopt dat Syrische vluchtelingen overal een warm welkom kunnen vinden. En volgens goede gewoonte bedankt hij na afloop de gelovigen in tientallen talen, waaronder het Nederlands. zalig en gelukkig kerstmis. Tot slot het Urbi et Orbi, de traditionele zegen voor stad en wereld. Het benedictus omnipotentis, patris, et fili, et spiritus sancti, de mania De Duitse president Joachim Gauck heeft het in zijn kersttoespraak over zijn recente bezoek aan Afghanistan. Hij dankt de Duitse soldaten en civiele hulpverleners die daar nu zijn. Voor een inzet om het geweld te bestrijden en de burgerbevolking te beschermen. Het heeft mij beeindrukt, wie deutsche Soldatinnen en Soldaten onder Einsatz ihres Lebens Terror verhindern en die Zivilbevölkerung schützen. Mein Dank gilt ihnen wie auch den zivilen Helfern dort.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 De toespraak van Elisabeth wordt voor het eerst uitgezonden in 3D. De Belgische koning Albert slaat een sombere toon aan als hij het over de crisis heeft. Hij spreekt zijn expliciete steun uit voor al die mensen die hun baan hebben verloren in België. Het zij bij Fort Genk, het zij bij de Waalse metaalindustrie of elders nog.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 Koning Carlos van Spanje zit ontspannen op zijn bureau... als hij zijn landgenoten toespreekt. Maar ook hij slaat een sombere toon aan als hij het over de crisis heeft. Over de intensiteit en hardnekkigheid daarvan... die niemand zich had kunnen voorstellen. Alle opofferingen voor de economie mogen niet voor niks zijn... Binnen een redelijke tijd moet de welvaart weer terugkeren, vindt de koning. Daarbij denkt hij vooral aan de vele werkloze jongeren die elke dag weer opstaan in onzekerheid. Een samenvatting van alle toespraken gemaakt door buitenlandse redacteur Aleid Steenman. Het lijkt behoorlijk tegenstrijdig. Net nu wij in een diepe economische crisis zitten... verrijst in Rotterdam het grootste gebouw van Europa. 160.000 vierkante meter kantoren, appartementen en ook een hotel. Het gebouw heet de Rotterdam. U moet dat niet verwarren natuurlijk met het stoomschip. Komend jaar is het af, is de bedoeling. Hendrik Willem Hofs kreeg alvast een rondleiding. De skyline van Rotterdam is in beweging...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 Bent u even klaar met het nieuws of het gebrek daaraan? Op de radio kan je deze feestdagen moeiteloos... van het ene evenement naar het andere schakelen. De 3FM-actie Serious Request hield gisteravond op. Vandaag begon de top 2000 op Radio 2. En Colette van Nuenen was bij de start. Ik ben in het walhalla van Radio 2 terechtgekomen. Het hoogtepunt van het jaar, de top 2000, staat op het punt van beginnen, Bert Hanringman. Ja. Dus even kijken, hè? ik kan alvast zien wat jij dadelijk gaat zeggen. Eerste kerstdag 2012, het begin van de 14e editie van de top 2000. En hoe klinkt het als jij het gaat doen? Eerste kerstdag 2012, het begin van de 14e editie van de top 2000. En dan moet je dan de tune ondervoelen van Tommy natuurlijk, want dan is het helemaal compleet. Nederland, een bijzonder goede middag. Iedereen die de Top 2000 een warm hart toedraagt, die krijgt kippenvel van deze tune. Het is de eerste kerstdag 2012. Dit is het begin van de 14e editie van de Top 2000. Wat ik dan wel denk, het is nou de 14e keer. Uh, geen andere Kuipers dit jaar die hem aftrapt. Daar uh, ja, komen we nooit meer overheen. Hè? Letterlijk, nee, heel heel maar dan denk ik, hoe zorg je nou weer dat het toch weer een succes wordt? Ja, dat is hetzelfde als dat je vraagt van... Uh, ja, voor de zoveelste keer vieren we kerstmis. Uh, nu alweer oliebollen op oudejaarsdag. Jawel, maar Obie jij moet, moet wel zorgen dat dat gevoel weer ontstaat. En ja. dat mensen niet denken, brrr, weet nee, het wel. Nee, nee, maar wat mooi is vind ik ook... Dat zie je ook dat de tijd invloed heeft ook op deze nieuwe top 2000. Er komen veel... Nieuwe platen binnen. Een voorbeeld daarvan is Gangnam Star. Dat kennen we allemaal. Een van de meest opmerkelijke hits van het bijna voorbije jaar. Kom gewoon in de top 2000 binnen. En dat is, dat is mooi, want op die manier zorgen we ook dat de jongste generatie aansluiting vindt bij deze lijst. En dat het, dat het niet een versleten lijst wordt. Dus laten we maar beginnen op 2000. Oh, al meteen nog een moordplaat. Een view to a kill. Hier is Duran Duran. Jullie zijn trouwe luisterer? Ja, vanaf het eerste uur. Vanaf ah. de eerste keer, top 2000, zijn we fan. En, uh, ja, en de kinderen zijn ermee opgegroeid. Dus van uh, ja, de eerste keer, was je er toen al? Nee. Nee, hè? Ja, ik vind het een geweldig evenement. Ja, alle herinneringen die aan de muziek vastzitten, die je dan op datzelfde moment deelt met, met uh, miljoenen mensen. En nu, helemaal met de social media, op Twitter, op Facebook. En uh, overal waar je komt staat de radio aan. En dan, dan heb je het erover. In de sportschool, uh, in de winkel. Ja, leuk. De beste en mooiste muziek ooit gemaakt. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Aan boord van het vliegtuig een Antonov zaten volgens de autoriteiten... 20 militairen en zeven bemanningsleden. En Iran is opnieuw aangevallen door het computervirus Stuxnet... zegt een Iraans persbureau. Een energiecentrale in het zuiden van Iran... zou het doelwit zijn geweest van de aanval. Stuxnet is een virus dat stuurprogramma's saboteert. Iran zegt dat de aanval is afgeslagen... en dat het virus onschadelijk is gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Vanavond vallen er nog steeds wat buien, maar in de loop van de nacht wordt het droger en zijn er wat opklaringen. De minima liggen rond 6 graden en het waait. Er staat een zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 5 boven land, aan zee 6 tot 7. En morgen is het een prima dag om lekker op stap te gaan. De zon schijnt geregeld, er zijn ook wel wat wolkenvelden en heel af en toe valt er een bui. Maar de seri serieuze neerslag volgt pas later in de middag. Het wordt 8 graden bij een matige tot vrij krachtige, aan zeekrachtige tot harde zuidwestenwind. Ja, en dan het eind van de middag dus. Dan trekt er een regengebied in Zeeland binnen. En dat schuift dan richting Groningen over ons land heen. Het levert lokaal zo'n 5 tot 10 mm op. En bovendien trekt de wind ook flink aan. Die avond van tweede kerstdag verloopt dus bewolkt en regenachtig. Maar dat is een heel ander weerbeeld dan we overdag gaan hebben. De dagen na kerst vallen van tijd tot tijd af en toe wat buien. Maar blijft het vrij zacht met temperaturen overdag rond 8 graden. Twee minuten over half zes. Ook 2012 was economisch een moeilijk jaar. Vorig jaar, met kerstmis, was Pieter Korteweg te gast om het jaar door te nemen. Oud-topman van Robeco, oud-topman van Financiën, voormalig hoogleraar Monetaire Economie, auteur van het VVD-verkiezingsprogramma in het verleden. En momenteel werkt hij voor investeerder Cerberus. Ook nu is hij onze gast, meneer Korteweg. Welkom, goedemiddag. Dank wel. Economisch gezien hadden wij wel gehoopt alleen eind vorig jaar... op een wat opwekkender gesprek dit jaar. Maar uh, het zit er niet echt in, geloof ik. Nee, het zit er niet in. Dat wil zeggen, als u, als u bedoelt dat dit jaar een goed jaar zou worden... dat hebben we vol, volgens mij ook vorig jaar niet gedacht, hoor. Ik maar heb, er werd wel gedacht dat het iets zou aantrekken, toch? Er zijn altijd mensen die vinden dat als, als er een jaar iets uh, minder is... dat het, het jaar daarna eigenlijk iets meer zou moeten worden. Dat is een logisch uh, gevoel. Maar niemand heeft in 2011 gezegd dat 2012 beter zou worden, het omgekeerde. Ja, en had, had u gedacht dat het zo achteruit zou gaan... zoals het <coughs> nu is achteruit gegaan? Ja, ik had het gedacht dat uh, 2012 een heel moeilijk jaar zou worden... en 2013 trouwens ook, maar daar komen we waarschijnlijk nog op. Nou, nog moeilijker dan 2012, denkt u, om maar gelijk even die uh, bittere pil uh, te slikken? Ik denk het wel, maar dat is dan ook wel de bodem die we bereikt hebben. En waar baseert u dat dan op? Ja, op een heleboel dingen waarvan ik hoop... dat die in de loop van dit gesprek aan de orde komen... <laughs> Goed, laten we het ja. inderdaad even rustig opbouwen. Hebben landen met een open economie die sterk afhankelijk zijn van internationale handel... hebben die landen het moeilijker dan gesloten economieën? Of kan je dat niet zo zeggen? Dat is niet per se zo, Nederland, want daar gaat het om. N Nederland is, bijna, is heel erg afhankelijk van de wereldhandel. Die wereldhandel die is volledig ingekacheld. Dat is niet zo moeilijk. Rondom ons heen in Europa zijn uh, een heleboel landen die aan het krimpen zijn al jarenlang. Sinds de kredietcrisis. Die is overgegaan in de schuldencrisis. Die is overgegaan in de bankencrisis. Duurt nu al vijf jaar. China is de helft van zijn groei kwijt. Uh, dat was een grote uh, export, uh, exportmogelijkheid. Nederland is erg gevoelig voor de wereldhandel. Uh, en Nederland heeft ook niet echt goed opgepast in de laatste jaren. In, in de periode dat we in de, in de euro zitten... zijn we ten op opzichte van Duitsland met zo'n 20, 25 procent in kosten gestegen. We hebben dus concurrentiepositie verloren. U vindt eigenlijk dat hier de lonen veel meer gematigd hadden moeten worden? Nou, de lonen die horen net zo snel te groeien als de arbeidsproductiviteit... als datgene wat iedereen extra maakt... Als je er bovenuit gaat, dan weet je wat er gebeurt. Dan verlies je concurrentiekracht. En dat gaat je een keer wat kosten, export. Dat is jammer genoeg nu aan de, aan de, aan de hand. De, dus wat had, had de politiek dan kunnen doen de afgelopen jaren... om ervoor te zorgen dat dat Nederland er beter had voor gestaan. Ja, dan wordt altijd direct gezegd, wat kan de politiek doen? Meestal kan de politiek heel weinig doen. En als ze al iets doen, dan duurt het jaren voordat het werkt. Dit was iets van de polder, eigenlijk. Ja, dus iets van de polder. En uh, dat had beter gekund. Duitsland heeft dat natuurlijk perfect gedaan. Waarom stijgen arbeidskosten? Niet omdat de lonen zo snel stijgen. Omdat de loonkosten zo snel stijgen. De arbeidskosten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En daar zit veel meer in dan alleen maar de lonen die we aan mensen betalen. Daar zitten onder andere de ziektekosten in, de, de, de, de pensioenpremies. De hele sociale welvaartsstaat zit daarin, want die moet eruit gefinancierd worden. En de Duitsers hebben die, eh, onder leiding van Schröder, de vroegere, de vroegere kanselier hebben die uh, enorm naar beneden weten te krijgen... via fundamentele hervormingen. En wij hebben dat niet gedaan. En nu, u zegt dus eigenlijk pensioen... het had allemaal versoberd moeten worden de het afgelopen had, jaren. Je moet die dingen doen voordat ze nodig zijn. En dat was dus in de goede jaren. Hij heeft dat gedaan, wij hebben het niet gedaan. Dus die wereldhandel, die stort in. Dat, dat treft ons. Het zou ons minder hebben getroffen. Het zou ons nog steeds hebben getroffen... maar het zou ons minder hebben getroffen wanneer wij... Uh, op arbeidskostengebied uh, het Duitse voorbeeld hadden gevolgd. Want als je kijkt naar de handelstromen, zie je dan dat Duitsland nu de kansen pakt waar, waar Nederland achterblijft? Dus exporteert Duitsland naar bepaalde landen dan meer dan Nederland doet? En ja, Duitsland is natuurlijk een, een industriële natie. Die maken dingen veel meer dan de Nederlandse markt. Wij handelen meer in dingen. En daarmee dus gevoeliger. Uh, Duitsland heeft natuurlijk geweldig uh, welgevaren bij uh, de opkomst van Azië. Wij zijn een handelsnatie en wij hebben nogal wat last van Europa, om het zo maar te zeggen. Van het, vooral van, uh, van het zuiden van Europa. En uh, ja, dat is dan zoals het is. Het geeft wel. Ja, is dat zoals het is of kan je daarop anticiperen en misschien zeggen: hé, hey, we moeten misschien meer dingen gaan maken, of kan, kan dat niet? Zit dat dan niet in de geest van Nederland? Nee, dat zit niet zozeer in de geest van Nederland. En dat, we maken een hoop dingen. Uh, dat, ik moet de goede niet erna spreken, maar je doet wat je doet. Dat kun je, niet, dat kun je niet van vandaag op morgen veranderen. We zitten ook nog eenmaal uh, uh, aan zeeën en waterwegen... en sporen en, uh, en luchtverbindingen. En daar langs gaat automatisch een hoop handel. Daar moet je blij mee zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Daar kun je geweldig de kosten aan verdienen. Alleen, je moet wel bijblijven. Je moet dus als klein land, wat erg handelsgedreven is... moet je zorgen dat je altijd net iets sneller bent. Net iets cleverder bent. Net iets pinterder bent bij het aanpassen van je economie. Bij het veruitlopen op problemen dan grote landen. Alleen zo kun je het als klein land redden. En, en hoe komt dat dan... <tus> bedoel, Wie mag je dat dan verwijten? Ons Concreet. allemaal, dat doen wij zelf. Wij hebben onze arbeidskosten per eenheid product, wat uit de hand laten lopen. Italië nog veel meer overigens, Griekenland nog veel meer, Ierland nog veel meer, maar goed, daar heb je allemaal niks aan. Als je nu kijkt naar wat de Ieren gedaan hebben, en uh, de Grieken, die hebben dus, omdat ze het niet via de wisselkoers kunnen doen, via devaluatie, de hebben ze in die laatste drie jaar een enorme uh, een reductie gehad van arbeidskosten. Moet je niet vragen hoe dat is gegaan. Dat is ik wou net zeggen, ik denk niet gegaan. dat we daar, uh, daar naartoe moeten... Nee. naar die Griekse situatie. Nee, want bovendien gaat de economie binnenlands helemaal op zijn gat. Ja, want mensen hebben niks meer te besteden. Maar goed, maar als de arbeidsproductiviteit in een land... Uh, met anderhalf procent per jaar stijgt, gemiddeld genomen... en met meer stijgt die niet. Dat is al uh, tientallen jaren zo. In een ontwikkelde, rijpe economie mag je meer je handen knijpen... als de arbeidsproductiviteit stijgt met anderhalf procent. Dat is dan tevens de groei van de economie als de bevolkingsgroei er niet meer is. Voor die anderhalf procent productiviteitsstijging moet je heel veel doen. Moet je voortdurend je arbeidsmarkt flexibel houden. Als je dat allemaal niet doet, dan trek je aan het kortste eind. En dit zijn ook dingen die mensen volgens mij helemaal niet goed kunnen overzien, toch? Dit zijn bijna macro-economische bewegingen. Terwijl als je een eigen zaakje hebt, bedoel, ja. lijkt mij vrij ingewikkeld eigenlijk. Dat is ook heel ingewikkeld. En dat is ook niet wat je, wat je iedereen afzonderlijk kunt, uh, kunt aanrekenen. Maar dat is iets wat je uh, de macro het macroeconomische beleid kunt aanrekenen. En dan kom je toch weer bij de overheid terecht. Ja, dan kom je, nou ja, dan kom je bij de overheid terecht. Maar ook wel bij, vind ik, vertegenwoordigende organen. en ncw je, als, je, als je niet op tijd je, je arbeidskosten uh, beperkt... door bijvoorbeeld uh, de pensioensystemen aan te passen en daar hebben we al jaren over gepraat, nu doen we het eindelijk. Maar ja, wanneer gaat het werken? Hebben we nog jaren voor de boeg, hè, voordat het een beetje gaat doorwerken? Dat hadden we natuurlijk allemaal, allemaal veel eerder kunnen doen. En wat ik net zei over die binnenlandse consumptie... wat je afgelopen jaar hebt gezien, is dat het vertrouwen in de economie daalde... dat mensen gingen minder geld uitgeven. Is dat wel iets wat je de politiek kan aanrekenen? Aangezien het kabinet viel, er een tussentijdse coalitie kwam... vervolgens een nieuw kabinet allerlei maatregelen die over elkaar heen buitelden... nivellering, dan weer minder nivellering of op een andere manier? Nee, dat kun je, vind ik, de politiek niet aanrekenen. Ja, alles is op een bepaald moment iedereen aan te rekenen. Als de politiek een reflectie is van de samenleving... dan is het dus de samenleving aan te rekenen. Kijk nou naar, naar waar we mee te maken hebben. We hebben te maken met waarom gaat het ons niet goed. Dat is voor een deel heeft het te maken met die wegvallende wereldhandel. Voor een ander deel heeft het ook te maken... Met het feit dat we dat iedereen bezig is te deleveragen. Dat betekent te onschulden. Men heeft te veel schulden. Men heeft zoveel schulden opgebouwd in de laatste 10, 15 jaar. Iedereen. En dan iedereen. heeft u het vooral over hypotheekschulden, denk ik. De consument heeft met name hypotheekschulden opgebouwd, uh, bedrijfsleven. Wat er inmiddels geen last meer van heeft, die heeft het, die heeft het gesaneerd. Die had teveel, uh, te veel schulden op zijn balans staan. De overheid. Heeft te veel schuld opgebouwd. Onze schuldquote. Schuld van de overheid als procent van het nationaal product. is nu 73 procent. Die was in, 19, in 2006 nog 45 procent. Dat betekent dus: we hebben zoveel sneller schulden gemaakt. dan we goederen gemaakt hebben en diensten. Dat kunnen we dus niet meer terugbetalen. Als we niet oppassen. En heleboel landen kunnen het niet meer terugbetalen. En die kunnen het alleen nog terugbetalen, hun schulden wanneer ze van ons weer meer geleend krijgen. Dat doen we dus ook met z'n allen. Dus ik kijk naar Griekenland. Ja, bedoel, ik vind het vrij dom, maar goed, we doen het met z'n ja, allen. Jij vindt eigenlijk, hup, ja. kwijtschelden bij de Grieken? Dat, nou, ja, het komt, ik wil eerst die ene vraag nu, af, nu afwikkelen. Oké, okay, oké, okay, ik ga te snel. Um, en en um, je kunt dus zeggen dat wij, toen het ons goed ging, reserves hadden moeten aanleggen. Uh, ervoor hadden moeten zorgen dat de inkomsten van de staat hoger waren... dan de ontvangsten. Overschotten dus. Maar dat hebben we niet gedaan. Ja, Want als u het erover heeft, he, Griekenland komen we straks op... als die bodem in 2013 uh, wordt bereikt. Hoe kom je vervolgens uit die economische crisis? Is het natuurlijk een hele discussie gaande? Uh, moet je weer meer gaan investeren? Of moet je, zoals de Nederlandse bank zegt... zegt mogelijk maar weer meer gaan bezuinigen? Hoe staat u in die discussie? <kwijls> Je kunt nou wat we nu doen... en dat is ons aanpassen aan de problemen die we hebben. Die aanpassing zelf, die is heel pijnlijk. Maar die aanpassing zelf is ook evenwissherstellend. herstellend. Die brengt je weer naar een situatie... waardoor je opnieuw kan gaan groeien. Kijk naar, uh, kijk naar wat er nu gebeurt met de prijzen van huizen. Of met de prijzen van, uh, van uh, grondstoffen. Die zijn allemaal aan het dalen. Door de crisis. Dat betekent dus dat huizen... Stukken goedkoper worden en een keer zo goedkoop zijn dat anderen ze kunnen gaan kopen. Kansen, nieuwe kansen. Een crisis komt altijd vanzelf aan zijn eind. als je de aanpassingsprocessen maar ze gang laat gaan. Als je ze maar niet probeert te voorkomen, wat we eigenlijk wel doen. Dus u zegt eigenlijk: laat die huizenprijzen gewoon dalen. Beperkt de hypotheekrente ja, aftrek. Die dalen sowieso. Dus, ja, en, en, en probeer dat dan niet te voorkomen door die hypotheekrente aftrek zo hoog te houden, ga er iets aan doen, laat mensen aflossen... en uh, had je idee doorslikken? Nou, je, wist, je wist toen je over de hypotheekrente-aftrek begon... Uh, dat als je dat zou gaan doen, dat de prijzen van de huizen lager zouden gaan worden. Het uh, is vrij onhandig geweest, vind ik, dat je die discussie hebt gekregen uh, twee, drie jaar nadat de kredietcrisis in volle omvang is opgetreden. Want dan weet je dus zeker, nog ga ik er nog iets bij doen... wat die crisis alleen maar vergroot. Ja, dat dus hebben had we, ook dat eerder gedaan? Dat hadden we dus over eerder moeten doen. stond ook hadden, niet in uw verkiezingsprogramma of, he, van de VVD. In het verkiezingsprogramma stond dat we, uh, als we iets aan de hypotheekaftrek zouden willen doen, dat we dat dan zouden moeten doen, gelijk met het uh, uh, minder progressief maken van de belastingen. Uh, want dat is natuurlijk waarom zo'n hypotheekrenteaftrek een probleem is. Omdat hogere inkomens die meer belasting betalen... ook meer mogen aftrekken. Daar kunnen mensen niet tegen. Dus als je had weggenomen de belastingprogressiviteit... had je van die hele hypotheekaftrek niemand meer gehoord. Het nee. ook geen probleem geweest. Maar uiteindelijk lost het misschien ook wel een probleem op. Natuurlijk lost het een probleem, Op de huizen worden goedkoper. Ja. Nieuwkomers kunnen nieuwe huizen beter kopen. En zo zwengelt het allemaal weer aan. En zo gaat het altijd in de economie. Ja. Ja. Alles wat te duur is moet eerst goedkoper worden... voordat het weer optrekt. Ja. Dus er komt altijd opleving. Er is altijd een keer een bodem. Helemaal geen probleem. Alleen in een financiële crisis is dat daarstel langer. Gaat het veel dieper. Doet het veel meer zeer en uh, komt het uh, later. Dit zijn wetmatigheden. Ja. U, u zegt ze als econoom. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar ongelooflijk veel... Ja. theorieën, modellen, wetmatigheden... Ja. Hè, ook in onze uitzendingen, ja. dag in dag uit ja. gehoord. Ja. Hebben wij nou uiteindelijk veel gehad aan economen... in deze crisis, vindt u? <laughs> dat is een hele goede vraag. Die, uh, als je over aan een econoom vraagt wat is er gebeurd en verklaart dat is, dan weet hij dat meestal perfect te doen. Uh, dus we moeten die... de economen eigenlijk anders inzetten. Niet je vragen moet... wat gaat er gebeuren, maar waarom is het zo gegaan als het is gegaan? Ja, ja. en dan moet je er ook goed naar luisteren. Want dan, dan kunnen ze je dus vertellen, het is wat ik u net zei, het is zo gegaan zoals het is gegaan. En als we ervoor hadden gezorgd dat we veel minder grote begrotingstekorten hadden gehad, in die tijden dat het ons goed ging, dan zou het ons nu minder, niet zo slecht zijn gegaan. Dat moet je ze vragen? Je moet ze niet vragen wat gaat er gebeuren. Dat gaat u mij daar toch vragen natuurlijk. Dan moet je dus zeggen, uh, als er dit en dat en dat gebeurt, dan denk ik dat er dat en dat gebeurt. Nou, we zullen niet, niet meer te veel proberen te vragen wat gaat er gebeuren. Ik blijf nog even haken achter die opmerking dat u zei dom. We hadden het over Griekenland net. Het uh, komend jaar zal er natuurlijk weer over de schulden van Griekenland gesproken gaan worden. Vindt u dat die schulden kwijtgescholden moeten worden? Nou, die schulden die gaan een keer kwijtgescholden worden. Of ze worden kwijtgesmolten. Dat kan ook nog. Uh, dat we het er op een dag gewoon eigenlijk helemaal niet meer over hebben? Nee, kijk, schulden die... Uh, elk jaar dat er 2% inflatie is... Uh, raken ze reëel gezien die schulden 2% minder waard. Als je nou maar voldoende hm. lang ietsje meer inflatie maakt... is ze wel maakt, heel veel inflatie nodig? Ja, dat is één. Tweede is, je kunt ook door hele lage rentes te creëren... Uh, kun je die schulden wat draagbaarder maken? Nou, dat is de centrale banken in, in Europa, trouwens ook in Amerika, doen dat in het groot. In het groot. Hè? Ik klaag daar niet over, maar het leidt er wel toe dat die hele lage rentes. Uh, natuurlijk weer nieuwe problemen gaan creëren. Of ze worden weggesmolten, die schulden, door inflatie, of ze worden kwijtgescholden. En als je dat alle twee niet wil, dan moet je elke keer Griekenland opnieuw lenen opdat hij zijn oude schuld kan terugbetalen. Nou, dat vind ik een, een vrij domme situatie. Uh, dat je ze steeds meer leent om hun oude schuld terug te betalen. Tenzij je ervan overtuigd bent dat Griekenland binnenkort zo snel gaat groeien... dat hij die oude en die nieuwe schulden zelf terug kan betalen. En dat oh. zit er niet in dat als je naar dus de dus economie kijkt en de dat mogelijkheden. Dat zit er dus niet in, want uh, ze, het enige wat ze exporteren zijn, uh, Olijf zijn olijfolie en, uh, en zon. Nou, als je naar het land ernaast gaat, dan, uh, Turkije die doet dat ook, maar veel goedkoper. Dus normaliter zou Griekenland ook al lang zijn valute hebben gedevalueerd. Normaliter. Dat mag nu van niemand. Want de euro mag er niet aan. En dus krijgen we een euro die eigenlijk voor het zuiden veel te duur is... en voor het noorden veel te goedkoop. Want als de euro waard zou zijn, wat die waard zou moeten zijn... dan zou die voor ons echt hoger zijn. En dat betekent dus dat wij dan nog meer exportproblemen zouden hebben. He? Dus... En waar komen we dan op uit voor volgend jaar? Nou ja, we komen daar niet op uit, want de euro is de euro. Uh, we gaan hem niet opbreken. We gaan hem niet, uh... Sinds vorig jaar juni, wanneer was het, heeft uh, Draghi gezegd... Ik de euro is van mij. Dat van heeft hij de Europese gezegd. Centrale uh, Bank. Ik laat die euro niet vallen. En, uh, en eigenlijk overal ook, daar nee? waar de rente zo hoog is... vanwege de opbreekrisicopremie... Uh, ga ik die eruit halen. Nou, sinds hij dat heeft gezegd... Uh, is de euro eigenlijk uh, uh, nog wel een probleem... maar geen uh, issue meer. Ik bedoel, de euro zal er blijven. En we moeten er dus uitzitten. Griekenland moeten we dus blijven helpen. En alle landen die diezelfde schuldproblematiek hebben ook. Zullen we besluiten, volgens mij net als vorig jaar... met een advies voor uh, de mensen, voor de consument in 2013, van nu? Nou ja, de consument die, uh, die moet doen wat hij zelf vindt dat hij moet doen. Als hij vindt dat zijn toekomst er niet goed voor staat... als hij onzeker is over die toekomst, bijvoorbeeld heel reëel... omdat de pensioenfondsen zijn pensioenen moeten gaan korten... dan kun je van de consument niet verwachten dat hij er vrolijk op los zal besteden. Dan is hij gek als hij dat doet. En die moet dus sparen. Sparen is goed voor de economie, maar niet op korte termijn. Want op korte termijn betekent dus dat, dat iemand anders... die besparingen moet gebruiken om, uh, om uit te geven. En uh, dat kan de overheid ook niet, want die heeft er veel schulden. Wie moet het dan wel doen, de exporter? Maar daar hebben we tegenwind. Dus die consument kan zich niet van macro-economische dingen iets aantrekken. Die moet doen wat hij heeft te doen. Bij zijn gezonde verstand. Pieter Korteweg, dank dat u hier was. Econoom, investeerder. Oud topman bij een bank. Oud topman bij financiën. Oud topman bij de universiteit. Gewoon een oud topman. Van wat een oud, topman. Hè? Ja, <laughs> ja. Wat oud. Dank u wel. En een uh, goede kerstdagen nog. Dank u wel. Christmas night, another fight. Tears we cried a flood, got all kinds of poisoning, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away. myself. Christmas light van Coldplay. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Freddy Fontijn. Ja, geen papierenkranten vandaag. en De avondkranten op de sites lopen nogal uiteen. Het pariol heeft nu bovenaan staan het nieuws van de NOS. Dat de man die de kersttoespraak van koningin Beatrix uh, openbaar maakte... formeel gesproken een strafbaar feit heeft gepleegd. U hoorde daar hier net jurist Arnoud Engelfried over... NRC schrijft onder meer over de aanval op een katholieke kerk in Nigeria... tijdens de nachtmis. Een aantal gewapende mannen openden het vuur in een dorp in het noorden van het land. Daarna staken ze het gebouw in brand. Zes mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook de priester. Dit is het belangrijkste nieuws ook voor de Franse krant Le Figaro. Kerken worden in Nigeria regelmatig aangevallen door extremistische moslims. Het Reformatorisch Dagblad meldt dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk... in Engeland en Wales, aartsbisschop Vincent Nichols... het verkeerd vindt dat de regering het homohuwelijk wil invoeren. Dat heeft hij tegen de BBC gezegd. De aartsbisschop vindt dat de regering helemaal niet het mandaat heeft... om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht toe te staan. Premier Cameron die maakte die plannen eerder deze maand bekend. Volgens Nichols vindt de regering het genoeg... als er sprake is van liefde tussen mensen. Basically, the prime minister has said... Whether it's love and commitment, then that's all that you need for marriage. Marriage being the proper setting for sexual intercourse. But I think the that's very shallow thinking. Hij vindt het oppervlakkig, de aartsbisschop. Er is niet goed over nagedacht, zegt hij. Er is niks aangekondigd in partijprogramma's bijvoorbeeld. Het is ook niet genoemd in de toespraak van de koningin. Uit democratisch oogpunt is deze wetgeving een rommeltje, vindt hij? Het woord dat Nikkels gebruikt is shambles. Er was geen no announcement in any party partijmanifesto. Er was geen no Green Paper. Er was geen no Statement in een Queen's speech. En yet here we are on the verge of primary legislation. From a democratic point of view, it's a shambles. Morgen, acht jaar geleden, op tweede kerstdag 2004... was de zware zeebeving in de Indische Oceaan. Die veroorzaakte een tsunami met ongeveer 230.000 doden als gevolg. Er is een film over in de maak. Die vertelt het verhaal van een van de overlevenden, een Spaanse toeriste... die met haar man en drie zoontjes bij het zwembad lag in Thailand... toen de vloedgolf toesloeg. Naomi Watts speelt die toeriste en vertelt hoe eng zij het allemaal vond. De opname onder water, waarbij ze zo lang mogelijk haar adem in moest houden. And yes, because I have a fear of water, and but mostly the hardest part was being underwater and having to do that, you know, where you were stuck in a chair and you were spinning around and the camera was around you and you know holding your breath as as, as long as you can to get the greatest possible shot. It was scary. Het Vriesdagblad is gisteren aan het eind van de middag opgehouden met het bijhouden van de website. De krant schrijft elders op de site over zijn missie het volgende. De kijk op mens en wereld wordt bepaald en gevoed door het evangelie. Daar valt uit af te leiden dat er op deze kerstdag niet wordt gewerkt. En het laatste bericht bovenaan op de site is zodoende... dat de politie in Smallingerland de hulp inroept van hondenbezitters. Als ze tijdens het uitlaten iets verdacht zien... schreef de krant gisteren, kunnen ze via een speciaal telefoonnummer... meteen de wachtcommandant aan de telefoon krijgen. Zo kan de politie snel uitrukken. De Britse militairen in Afghanistan krijgen ook cadeautjes vandaag... gebracht door een echte kerstman. Ze eten ook kalkoen. De BBC laat deze echte kerstman zien... die met een stapel pakjes door het legerkamp in Helmand loopt... en vraagt wie zich als een zoet jongetje heeft gedragen. Christmas! Hoe ik little boy then? There he is. Oh, hi, boss. Have you been good this Christmas? I've been very good, thank you. Those parcels have reached the front line. Thousands of miles away from home, it's a boost to morale. As is the traditional Christmas dinner. We're gonna have a party In Lashkaga, it was accompanied by a choir. Out here, comrades have become their immediate family. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ze zeggen goed kerstfeest tegen elkaar. De pakjes zijn een steuntje voor het moreel van de troepen, hoort u de verslaggever zeggen. En ook het lekkere eten natuurlijk. Dat ze samen als een familie eten. Nederlandese, zalig en gelukkig kerstfeest. Dat was hem weer, 2012, de paus. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen, dan zijn we er weer. Dan hebben we even aandacht nog een keer voor Egypte.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 Ben ik er niet? Duidelijk is wel dat de dagen van Assad geteld zijn. Dan. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Jij en ik. Twee dikke vrienden. Yeah, Lance Armstrong has no place in cycling. Tot weerziens, Tim. Morgen van 10 tot 6. Het geluid van 2012. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.